Marnik Jampersen met het NOS-journaal. De Franse president Macron heeft volgens de prognoses de eerste ronde van de presidentsverkiezingen gewonnen. Hij zou 28% van de stem hebben gekregen, gevolgd door de rechtsradicale kandidaat Marine Le Pen met 23%. Macron en Le Pen nemen het over twee weken tegen elkaar op in de tweede ronde van de verkiezingen. Dat was vijf jaar geleden ook al zo, maar het lijkt erop dat de twee kandidaten deze keer dichter bij elkaar liggen. Het Amerikaanse bedrijf Maxar heeft satellietbeelden van Oekraïne gepubliceerd waarop een kilometerslang militair konvooi te zien is. De beelden zijn vrijdag gemaakt bij een plaats in het noordoosten van het land. Volgens Maxar trekt het konvooi vanaf daar naar het zuiden in de richting van de Donbass. Verwacht wordt dat Rusland zich de komende tijd richt op de strijd in die regio in het oosten. Het dodental van de raketaanval vrijdag op een treinstation in het Oost-Oekraïnse Kramatorsk... staat nu op 57, meldt de gouverneur. Eerder werd gemeld dat er zeker 50 doden waren. Ook zijn volgens de gouverneur ruim 100 mensen gewond geraakt. Volgens Oekraïne werden twee Russische raketten afgevuurd op het station. Daar was het druk met mensen die stonden te wachten op evacuatie. Op de westelijke Jordaan-oever zijn vandaag twee Palestijnse vrouwen gedood... melden de Israëlische Veiligheidsdiensten... In Hebron werd een vrouw doodgeschoten die een agent zou hebben aangevallen met een mes. De andere agent werd doodgeschoten in de buurt van Bethlehem. Zij zou waarschuwingen van agenten hebben genegeerd en ook niet hebben gereageerd op een waarschuwingsschot. Bij haar werd geen wapen gevonden. De spanningen op de westelijke Jordaanhoever zijn de afgelopen weken opgelopen, onder meer na een aantal aanslagen in Israël. Het weer. Vannacht kan het in het binnenland licht vriezen met lokaal kans op een mistbank...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 Welkom terug bij Pizzol Radio Show 1485. hier op we We gaan weer beginnen. Eens even kijken. Even de muis pakken. Waar is mijn beeldscherm? Ja. Anon Takara. Die heeft een nieuw album uitgebracht. There is something. Ja, dat zal best wel. Dan David Darling. Met uh, re uh, reference. Uh, met de uh, track Water Dragon. En dan gaan we ook natuurlijk terug in de tijd met Michael uh, Rowlands. en samen dit keer met uh, Christa en Michel met Dolphin Music for Inner Child. Ja, twintig jaar geleden hadden we dat soort uh, thema's allemaal. Um, even kijken, we gaan we verder in de lijst. En dan de Nederlanders natuurlijk. Kerani met The Water of Life. Dan Sharine, uh, Joop Hogendorm, Peaceful Paradise... En we sluiten af met uh, Shapeshifter, zo heet het album. En dat is gemaakt destijds. Ja, dan heb ik het over 20 jaar geleden. is Eskenazi Aziz Page en Richard Hardy. En Elen is onze sympathieke Amsterdammer. Oké, okay, veel luisterplezier bij Peaceful Radio Show 1485. www.purplepiano.com Thank you. Crystal Verard. Thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit my website at bitly.com/slash/cmuse. En nu moge het como la lluvia, la llama. De Mendoza, claro San Juan, dulce la Rioja, salie a cantar. Las puertas del día no sienten ze allá. Qué pena la pena del que no pasa pena Y al primer trago de vino, la pena sale nada, échele cobla la cueca y vino blanco al solas Savores del vino, andando estuvo el verano, verde Mendoza, claro San Juan, dulce la Rioja, salía a cantar. Las puertas del día no se han de cerrar. Thank you for listening to Peaceful Radio Please visit my website at ChristopherJamesMusic.net